Okay. Ga we vertellen. Ja, je zit er nou voor. We zitten er voor. Nou ja. Door de achterdeur, zoals volgt. Dat is zowel voor de consument als voor de koffieshophouder. En eh, nou, dat houdt er volg in om de politiek en iedereen bewust te maken van eh, dat de achterdeur en zowel de voordeur goed geregeld moet worden. En dat kan op een manier van, uh, ja. Uh, doordat de. Uh, doordat de consument. en de koffie eigenaar uh, ja, en. Uh, uh, daar wat aan doet. En dat doen we middel door, uh, door een tour. door heel Nederland heen. En we, je gaat echt fietsen? We gaan echt fietsen, gaan we, ja. Dat is de bedoeling, ja. Ja, ja. ja, en dat is de bedoeling dat we ergens een start maken. Het staat in het begin. Uh, in de begin ik, uh, hij staat met een fotoserie. <laughs> ja, hij flikkert zo om met elkaar. Ja, hij ja, het zo het om. Het. Ja. ja, daarvan staat het ja, om. Ja. te maken. Nee, hey, maar nee hoor, maar dat is het eigenlijk. En het moet gewoon leuk zijn, weet je, het een klein feestje zijn. En het moet gewoon voor de. Uh, kijk, als ze, als ze een koffieshop, de mensen, zeg maar, die kopen wat, zeg maar. En de mensen worden bij een koffieshop niet bedrogen, worden zeg maar. Inhoudelijk, als je komt binnenlopen, dan, dan lijkt het net op alles mag. Er staan een pinapparaat, uh, er staan mooie bakjes met soorten en zo. En als mensen vijf kopen, dan kunnen ze, kunnen, ze, kunnen ze dus gearresteerd worden. Nou, dat kan. Ja, en dat is met een uh, houwer hou ook zo. Hij mag 500 gram per dag hebben. Komt hij daar overheen? Nou, per dag. Maar ja. hij mag maar 500 gram. Hij, nou, hij, nou hij mag eigenlijk. het ook niet hebben eigenlijk, want nee, hij is nee, ook nee, illicaal. Hoe dat komt dat daar eigenlijk? Ja, dat dat gaan, gaan jullie komt. bij elkaar fietsen? Nee, nee, nee. Dat gaan we niet. Nee, nee, ja, het zou kunnen, hè. Ja. Het zou kunnen dat we bij elke hoek van de straat op toppen, Nee. Nee, zo werken die. Maar er zijn, zijn op in Nederland die een wat grotere voorraad nodig hebben voor de mensen. Ja, lijkt wel. En, en, en, en, nou, en iemand kan dat niet met een pontje doen. En iemand heeft twintig soorten in dat verhaal, zeg maar. En die twintig soorten, zeg maar, of tien soorten, daar ken je niet voor elke soort vijftig gram elke dag eh, ja, we ergens vandaan halen of dat het overvliegt of dat het... Eh, dus het is de bedoeling dat, uh, dat de overheid het op een normale manier een beetje reguleert, zeg ja. je, nou, En dat zou mooi zijn, en als we dat met z'n allen kunnen doen... door middel dat, uh, dat de Poffishop ophouden, daar ook aan meewerkt... en ...dan kunnen we misschien wat doen met elkaar. Dat is eigenlijk alles, eigenlijk. En dat, dat ga je door het hele land echt doen? We gaan het door het hele land eigenlijk doen. Want overal door het hele land zijn cannabis en dat is mij ook wel opgevallen, ja. dat is mij ook opgevallen. Ja, dat ja. Mij ook opgevallen dat we, maar dat in ieder land uh, ja zo. Ja, eigenlijk. De, de, dus, we worden uh, ingehaald. Dus wat gaan jullie nu doen met de rest van al die landen? Uh, nou, laten we hopen. Wij, wij kunnen niks doen. Omdat ja, de de mensen positieve stimulans? Doen. Uh. Dat is misschien ook weer een positieve stimulans naar het hele gebeuren toe. Misschien, uh, misschien ja, ja. hebben we het weer gaan aan andere landen toe. Dat kennen we altijd. Maar ja, we, we, ik heb met realiteit te maken dat is Nederland zeg maar. En uh, ja, je ziet dat daar een uh, repressief beleid volgt, zeg maar. En dat is toch minder ja, ietsje minder voor de consument en voor de koffiesophouder. En, voor de en uh, ja, op dat moment is dat uh, niet zo prettig werken, zeg maar. maar het kan anders. Maar wat heb je voor idee? Hoe, hoe kan het nou, anders? Nou, uh, Meester Spong, advocaat uh, in Amsterdam, die gaf de Tweede Kamer of uh, mensen van een delegatie gaf hij daar een heel mooi voorbeeld van. Hij zegt in de koffieshop wordt al jaarlijks gecontroleerd, zegt hij, door een Bibop. En door uh, andere instanties, dus de omzetten zijn al bekend. Uh, er is ook bekend wat, wat daar een koffiesop houden dan zijn inkoop in, van de wieten is. Want dat zegt hij allemaal neer. Hij heeft, eh, zegt netjes van uh, ingekocht uh, zoveel gram van dat, zoveel van dat. Hoe Koos Zwart het vroeger op de radio zei, zeg ja. maar. Allemaal netjes die lijsten zo bij wijze van spreken. Nou, En als je dan eigenlijk daar weer op gaat, dan is het eigenlijk heel simpel. Een koffieshop zet zeg een kilo per dag op. Zeg maar even wat ja, dat, of, kan. Of, kan, in feite. dat kan. Dat kan. Je hebt ergens in de landen. Ja, het kan zijn dat de, dat de mensen de spullen daar toevallig heel lekker vinden. En dan kan het heel hard gaan. Maar oké, okay. dat in acht genomen zeg maar. Dan moet je zo zien dat, uh, dat, uh, dat het zeg een kilo per dag is. Dus we, we veronderstellen ja. wat nou in feite. Dat zijn er 30 per maand. Dat kunnen we allemaal rekenen. Nou, die 30 kilo's moeten ergens vandaan kunnen komen. Maar wat is nou het gekke ervan? Dat mag die man niet op voorraad hebben, die 30 kilo. Nee. Maar het is zo namelijk. Maar het hadden... moet er wel zijn. Het ergens. moet er zijn, nee, het ja. moet er zijn. Zonder meer. Oké. Okay, nou, dan krijg je de dus splagaat waar de heer in, in verkeert dan. En die splagaat, nou, dat is iedereen wel, wel, wel bekend. En zowel de overheid, wat ik al eerder zei, de heer Sprong, die gaf de Tweede Kamer mensen, gaf die een advies. Van, uh, ze waren het allemaal met elkaar eens dat het gedoodbeleid achterhaald was, zeg maar, hoe het nu bestaat. Maar dat er wel een manier is om het te reguleren, zeg maar, om een, om een, om een, om een, om een wat nettere manier, zeg maar. En daar bedoel ik mee eigenlijk, dan komen we weer terug, Wat bedoel ik, door middel van boekhouding. En je hebt 30 kilo verkocht in een maand. Dan moet je eigenlijk, oh, dan wordt er gezegd, oké, okay, dan moet je 30 kilo voorraad kunnen hebben. Dan dat je ook niet later uh, gearresteerd kan worden voor criminele organisatie. Ja, nou, dat Op was inderdaad. was toch al zo'n. Ja, geval, ja van, dat ja, was ja. meer dan ja, uh, ja, ja, ja, ja. Maar uh, die zaak loopt natuurlijk ook nog niet, nog onder de rechtbank ja. geloof ik. Dus het is allemaal moeilijk, maar het zal wel prettig wezen als de politiek een duidelijk standpunt daarin neemt. Wat ook wel de tijd ervoor is eigenlijk, dat, dat ze zelf de consument die laten spartelen. Ook een stukje volksgezondheid komt daar weer bij kijken. Dat is ook belangrijk heel belangrijk uh, Heel belangrijk, maar alles is eigenlijk belangrijk in die hele keten van waar, we, waar we in zitten eigenlijk. En, uh, en daarom moeten we ook, uh, dames en heren, ook weer eigenlijk... ...om uh, met elkaar de handen in één te slaan en te zeggen tegen elkaar van nou oké, okay, uh, uh, we gaan een bepaalde richting uit op een hele leuke manier... ...en we kunnen de mensen duidelijk maken in 2017 van joh, uh, ga jij nou, ga jij nou als, uh, op, een, uh, op een leuke manier stemmen? En ik weet niet welke partij, en ik, weet niet welke partij, ik neem ook geen politieke standpunten in, want dat is ook niet belangrijk wat ik te vertellen heb over. Nee, maar het is wel belangrijk dat de mensen iets naar hun hart stemmen eigenlijk, en, en als ze dat doen, dan komt het goed gewoon. Wat heb ik bedoeld? Nou, en ik heb een collega zitten, Dimitri, zeg maar, van Wie Smoke, die zal misschien ook graag nog wat willen zeggen, zeg maar, ja. En, ja. Daar doen we dan ook zeg maar een stukje campagne nou, samen doen mee. Ik we het zo doen. Klets even door en dan weten we of Dimitri over. Hij is wel heel zacht uh, hier. Hij is wel heel zacht. Je hebt het verkeerde. Oh, ik zet hier gewoon. Ja, precies. Nee, maar, maar Het was allemaal heel goed. Jawel. Uh, ja, ook. Het komt ook, ook mee mee dit komt ook, komt nou, ook weer allemaal goed, in feite. Het gaat allemaal goed. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het ooit al daarbij heel erg in de buurt was. Want er was een tijd was een dat heel tijd, veel mensen ja. in hun boekhouding... Was... gewoon opschreven wat ze ja. inkochten ja, ja. en wat ze verkochten. En ja. dat je dus vooral had... er mag maar 500 gram in de la liggen. Ja. En ja. verder was het zelfs zo dat als de politie bij mensen iets in beslag nam... Ja. dan nou, het was het een verlies. Kijk eens. Ja, het, ja, en ja. dat was dichterbij. Ja. Nu hebben ze het zo gemaakt dat je het is gekomen met die stap dat ook op papier die 500 gram in alle genedingen het maximum is. Ja, maar we zijn het over eens. En daar is, ook de, daar is eigenlijk iedereen het over eens dat er nu iets veranderd moet worden. En ook, dat het ook kinderachtig is dat ze, zeg maar, uh, uh, kijk, je iemand zo zien, uh, er waren ooit 1500 koffieshops. En als je er nu nog 620 hebt, dan is het logisch. Als je een straat hebt, dat zeg ik altijd. En dan heb je tien bakkerijen zitten en je sluit er zes. Dan krijg je die andere bakkerijen drummer, drukker en dan krijg je een, uh, het waterbed-effect. Dan leg je er weer meer naar die koffie-showbouwer toe. Dat en laat weer... het over bakkerijen hebben. Ja, we nou, kunnen ja, veel ja, beelden ja, ja, doen. Waterbedden, ja, wa waterbedden en waterbedden bij bakkerijen. bakkerijen. Ja. Laten we het houden, dat is wel leuk. Ja. Ja. Maar in ieder geval, uh, er, is eigenlijk, er zijn dingen mogelijk, laat ik het dan zo zeggen. En, uh, nou, dan moeten we gewoon, uh, ja, dan moeten we gewoon met z'n met, allen moeten we daar aan werken. En dat is zowel de consument is daar een heel belangrijk iets in. En, maar dat is de grootste groep. Nee, maar ook de. Ook nou, de, de, de maar, hier, maar, ja, maar, ook, maar ook, de, ja, ook, ook, ook, ook een grote groep. Maar ook uh, de consument moet zich eigenlijk bewust zijn. Dat het, wat we hebben, dat dat niet zomaar iets is. En dat dat ook anders moet gewoon. En dat dat gewoon ook anders kan. Maar daar hebben we tijd voor nodig. Maar, dus laten we daarop. Uh, hier heb je toch. Wij zijn wat dat betreft misschien wel verwend. Ja. En ook op een bepaalde manier... misschien zelfs wel... wat je luig gemaakt zou ja, ja. Want er is een soort scenario... wat ook gebeurt, ik zou me zeggen... met de ons omringende natuur en zo. Want tegen die tijd... dat het weg is... dan beseffen we ons dat het zo ongeveer te laat is. En tot die tijd... consumeren we verder. Alsof er gewoon geen eind aan kan komen. Nee, nee. En in die zin... is het gevoel van... We moeten iets doen, Komt mij voor in veel buitenlanden, hoger, omdat ze ook geen coffeeshops ja. hebben. En hier zijn we een stap verder en we hebben nu op meerdere fronten daar een soort last van, in een soort voorsprong, dat onze consumenten zijn verwend. Ja. Ja. We hebben toch ook geen vereniging van wijnverslijterijen uh, nee, of ofzo? Ik weet, of zo, van, ik ja. weet wat het is allemaal. Het is allemaal moeilijk, maar kijk, je, je zomaar met een situatie te maken krijgen, zeg maar, ook als consument zijnde. Dat je een bekeuring krijgt en je wietje wordt afgepakt. Dat is één. En je zomaar. Als uh, shop eigenaar zijnde, zeg maar, uh, vervolgd wordt oh, of wel de molen in... En, eh, maar je zegt nu dat, hè. Even dan daarop inhaken. Ja. Want ik zag laatst iets, een filmpje, hoe ze in Zweden, hebben ze een soort trucjes om de openbaar vervoer te omzeilen, de, de, de poortjes. En daar kun je jezelf voor verzekeren. Okay. Dus in die zin zou het de branche dan ook sieren om bijvoorbeeld dat te doen. Van, ja, okay, dat denk ik van, de... Want het is krankzinnig dat iemand in deze zijn verdiende geld uitgeeft, daar waar hij het uitgeeft, die betaalt weer inkomstenbelasting. En de politie kan twee hoeken verder gewoon zeggen: ja, dank u wel. Ja. Dat heeft ja. echt iets. Ja. is een soort uh, ja, bizarre... karikatuur in staat. dat, ja, dat is onzin. En dan jezelf? nog niet. Ja, ik, ja. En dan nog niet gesproken over dat in principe dus de overheid belasting int. Hè, van al die 600 Aha. coffeeshops. En tegelijkertijd uh, de consument in principe maar aan zijn lot overlaat: van ja, je krijgt een betrouwbare plek, je krijgt enigszins betrouwbaar product. Voor zover de, de ondernemer dat kan uh -huh. controleren en jij als consument. Maar ze durven wel uh, 400 miljoen belasting te, te vangen ja, en ze ja, laten ja. ons gewoon gigantisch in, in de blubber uh, stikken. Ja, ja, op een ik blubber, wil graag weten het, wat ik rook en ik wil die ondernemer ook graag weten wat hij kan verkopen. Hij kan het natuurlijk wel zeggen en ik moet hem op zijn mooi blauwe hoofd geloven. Het... En ik ga er ook vanuit, maar eigenlijk is het te bizar voor woorden dat dat geld gewoon niet gebruikt wordt voor de boel te nou, legaliseren. Of het te zijn een, het zijn een beetje de, de bovenbazen ja. eigenlijk. Van, ja. uh, ze hebben echt uh, gewoon. Er zijn mensen die, die belanden in de situatie dat dan heb je als uh, koffieshop. heb je gewoon. De, je doet je werk, maar ja, we weten, het kan eigenlijk niet want dan gaat het mis op een bepaald punt en dan proberen ze de mensen aan te smeren van nu ben je door wat het misging ben je je gedoogsituatie kwijt en vervolgens was dus jouw verkoop illegaal en die heb je zelf Daar heb je alles van opgegeven en zo en dan pakken ze de dubbel dus in wezen laten zij als een soort echte bovenbaas laten ze anderen het vuile werk doen ja, zo is het. Want ze vangen gewoon maar, een heleboel poen. Laten we, laten we niet vergeten, buiten dat ze poen vallen, eh, besparen ze ook een hele hoop poen. En, do en door middel, dat, dat klinkt heel gek, maar de meeste koffishobarwars beseffen nog ineens eigenlijk, dat ze, dat ze, dat ze, dat ze geen koffishobarwars zijn. Nee, ze zijn jeugdwerker. En daar bedoel ik mee jeugdwerker. Jawel, daar bedoel ik mee. Ze houden een groep in stand van 20 tussen, tot en met 30. Die komt bij hun binnen, die komt boven de vloer. En die mensen, die komen daar binnen. En die hebben naar de vatier. En door middel van uh, een pret-sigaretje. Uh, maar ook door middel van een spelletje. En dat is bij de ene is dat een voetbal. Bij de andere is dat een backgammon. Bij de andere die gaat met z'n guidesurfen. En de andere, maar er gebeurt wat. Kijk, dus het is een hele sociale instelling. Nou, en ik zou je vertellen... Druk. Nee, ja, die soos, ja, dat zeggen we, daarvoor, daarvoor doen we ook die toer. Ja, maar, ook maar daarvoor doen we ook die toer. Moet je luisteren, die toer is... Je niet zitten. Nee, nee, maar we alleen maar, ja, ook. maar dat is ook logisch, omdat eigenlijk, dat krijg je het weer, de overheid, die dwingt zo'n jongen eigenlijk door, door, door, door, door, door, door, door, door maatregelen, door angst te zaaien eigenlijk, door te zeggen, bij wijze van spreken, van luister, we controleren op 18-jarigen, maar is dat zo, in principe, die 18-jarigen... Hé, hey, wacht eens even. Acht minderjarigen binnen. We sluiten, we hebben een reden om, om je te sluiten. Nou, er, er wordt nog ineens een waarschuwing gegeven. Er wordt, niet, uh, er wordt niet overlegd met wat dan ook. In vaart. het is gewoon zo. Laat ik het zo eens kijken. En dat is, zijn de meesten kwijt. Het, het, het, het stukje. Het stukje uh, eigenlijk het besef van hé. Hey, wat doe ik daar eigenlijk? De ene, uh, ene laat ze muziek maken. De andere die doet dat. Iedereen heeft een functie. In die koffieshop. In die, in die, in die, in die en ja, kijk, en dat is ook iets wat, wat iedereen zich moet beseffen, eigenlijk. Dat we dat, we, dat, we dat in ere moeten houden. Dat stukje, dat is een stukje cultuur wat we hebben, ja, dat is, dat is, uh, ja... Dat moeten we, dat moeten we, ja, dat moeten we echt intact houden. Ja, ja, ik denk dat nu dan, eh... Uh, ja, is knallen goed. Zullen ze daar uh, weer het uh, podium verder? Nee, hey, maar we, is goed op. We zijn zo goed op? We zijn, eh... Uh, je moet er vast nog meer zeggen. van horen? Tour de Achterdeur? Ja, tour de Achterdeur. We, we, okay. als, we, als, we het, als het goed gaat en iedereen doet, doet lekker mee, laat ik het zo zeggen. En dan zowel uh, waar dan ook de landen, dan, uh, ja, dan gaat het goed gewoon. Ja, als het ja. goed gaat, gaat het goed. Ja, Wordt zo het Oké. Okay. <laughs> U kent hem misschien ook van een bandje genaamd de Oslo Posse.